Het is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rond dit moment sluiten de stembureaus in Frankrijk en melden Franse media... wie de winnaar is van de presidentsverkiezingen, Macron of Le Pen... Over een eventuele tussentand is niets bekend omdat Franse media tot 8 uur daar niet over mogen berichten om kiezers niet te beïnvloeden. Volgens prognoses van Franse media is 72% van de stemgerechtigden komen opdagen. Als dat getal klopt zou het de laagste opkomst zijn bij presidentsverkiezingen in 50 jaar. Zo'n 48 miljoen Fransen zijn stemgerechtigd. Twitter heeft het account van Geert Wilders geschorst. De PVV-leider zou de regels hebben overtreden. Het gaat onder meer om een oproep aan de Pakistanse premier Sharif... waarin Wilders schrijft over het geweld van de intolerante ideologie-islam. Ook noemt hij de profeet Mohammed een valse profeet. Wilders zegt dat hij de schorsing kon opheffen... door de bewuste tweets in te trekken, maar hij koos ervoor om in beroep te gaan. Hij noemt het besluit van Twitter raar... omdat foto's van hem met een mes door zijn hoofd wel mogen. De brand die vanmiddag uitbrak op de Sallandse Heuvelrug tussen Holt en Nijverdal... heeft zich verspreid over een gebied ter grootte van zo'n 25 voetbalvelden. Het vuur woedt vooral in een heidegebied. De brandweer probeert het naastgelegen bos te beschermen... en waarschuwt dat de brand zich door de harde wind snel kan verspreiden. Eerder riep de brandweerwandelaars al op om weg te blijven van de Sallandse Heuvelrug. In Slovenië waren vandaag parlementsverkiezingen. De nieuwe groene Swoboda-partij lijkt vanuit het niets de grootste te worden. Volgens de exitpol krijgt Swoboda 36% van de stemmen. En dat is veel meer dan de rechtse partij van zittend premier Jansa die ruim 22% zou halen. Swoboda werd in januari opgericht. De partij is voorstander van een snellere energietransitie en bepleit een meer pro-Europese houding van Slovenië. Het weer. Vannacht in het oosten een bui. Minima tussen 5 en 8 graden. Morgen in het zuiden nog een bui. In het noorden zonnige periode en droog. Het wordt rond de 14 graden. Op de Wadden iets frisser met een matige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de Hart van de ANWB. Doorwekse aan de A9 dit weekend staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... 4 kilometer file tussen Knoop het Watergaasmeer en Muiden.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 zo spreek ik het maar even uit. Um, ja, een jessie nummer, kan ik niet anders zeggen. En dat tempo, dat hoge tempo, dat houden we er Nou, eigenlijk het eerste half uur wel een beetje in. Ook met het album For Sunny Days van Steve Orgaard. Dat is voor het Engelse label AD Music. Dat is een elektronische music label. Helemaal gespecialiseerd daarin met een aantal specifieke artiesten ook. Dan gaan we terug in de tijd met, uh, even kijken, Mike Rollins, uh, Die komt uh, veelvuldig langs in uh, dit programma. En dan uh, hebben we het over het tweede half uur van dit, uh, deze show. In ieder geval in het eerste uur. Um, even scrollen. Ja, en dat doet hij met de Symphony of Light met, uh, samen met Jana Dugal. En, um, en we sluiten af met Erik Bergloent. Met Angel Town Changed. Um, 2000, ja, daar zitten we in de millennium. Weet jij nog hoe je daarnaar keek? Was je een beetje angstig van zouden inderdaad alle computers uitvallen? Zouden er een, een, een grote catastrofes plaatsvinden? Het was een spannende tijd, ja, nu ook natuurlijk, helemaal. Maar uh, toen hadden we ook een zekere vorm van sensatie. De, de, ja, ik weet nog wel, de. Hulpdiensten die hadden zich helemaal voorbereid op het allerergste scenario. When, uh, maar er gebeurde helemaal niets. Er gebeurde helemaal niets. En dat was ook wel weer zo lekker. Peacefulradio.info, daar vind je dit programma terug. En natuurlijk ook de andere programma's. Dus net zoals vorige week had ik een interview met Ribot Schripsma over uitvaart. En dat kan je al ook allemaal terugvinden. Goed, veel uit plezier met Peaceful Radio Show 1487.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 Corey Levine, and you're listening to Peaceful Radio.